Goed. Uitstekend. Te... Ik, denk, ik denk ook dat als die algemene beschouwingen geweest zijn. Dat de voorzitter zegt van we gaan even pauzeren. Ja. Even schorsen. Ja. Nou, Dan is voor ons een mooie gelegenheid. Om dan uh, Daar proberen even... daarop in te springen. Als er een aanleiding voor is wat commentaar ja. op te ja. leveren. Oké. Okay. Zullen Pascal nog maar even een muziekje draaien tot uh, jij de voorzitter hoort kloppen? Hij is ah, zo is vies bruin, Luister, u ja, wilt het niet zien. <laughs> ja, ja, ja. De man komt net uit Thailand met vakantie vandaan. Oh, wat naar. <laughs> ja, oh, <that> <laughs> nee, ik heb zo niet genoten daar. He. Ik heb echt niet daar genoten. Nee, Helemaal niks gedaan. Een rotleefwerk heb ik daar ook. <laughs> ja, ja. Je hebt het verdiend Pascal. Laat maar even wat muziek horen. Ja, is goed, dankjewel. So much to open your eyes Cause I need you to look into mine or your fire Take my hand Not your fingers through mine And we'll walk from this dark room for the Het pingeltje van de burgemeester heeft geklonken. Binnen enkele ogenblikken zal de meest belangrijke raadsvergadering van dit jaar en van ieder jaar gaan beginnen. Dames en heren, goedenavond luisteraars thuis. Wij beginnen deze raadsvergadering een uur eerder dan u gewend bent. En ik constateer dat bijna allen aanwezig zijn op de fractie van het CDA. En u begrijpt dat ik nu probeer tijd te rekken, zodat zij mij horen en binnen kunnen komen... Want ik verwacht wel dat ze in het gebouw zijn. We gaan beginnen. Daarmee is de opening geweest en gaan wij naar de loting. Het is nummer 7, grevier. Meneer Kramer, aan u de eer, mochten we tot een hoofdelijke stemming komen om als eerste uw keuze kenbaar te maken en met ons te delen. Hartelijk welkom meneer De Rode. Ik weet niet wat u bedoelt met het is gelukt. Oh. Wij gaan door met agenda punt 3. En dat is de lijst van ingekomen stukken en mededelingen. U heeft de lijst gehad, neem ik aan. Zijn er wat u betreft voorstellen tot wijziging... invulling over de wijze van afdoening, niet over de inhoud. Geen, dan is de lijst al dus vastgesteld... En gaan wij vlot door naar het volgende onderwerp. En dat is het vaststellen van de agenda. Iedereen akkoord? Dan is de agenda op deze wijze vastgesteld. En gaan wij naar agendapunt 5. En dit geeft moed, dit tempo. Het vaststellen van de notulen van 5 oktober 2010, inclusief een besloten deel. Wij hebben geen op. Of we hebben wel een opmerking gehad en wel van mevrouw Verheij, Verheij. En die is verwerkt inhoudelijk. Zijn er nog andere opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze natuurlijke uwerzijds? U weet dat is de laatste kans. Meneer Demmers. Dank u wel. Meneer Demmers. U heeft altijd de gewoonte om de microfoon te pakken. En ik adviseer u dat hele avond ook te doen. Dank u wel. Ja, uh, bladzijde uh, 216. Wat zijn de 2,16? Ja. Um, Kunt u een hint geven welke Alinea? Ja, dat is het 1, 2, 3. De vierde Alinea van boven waar het gaat over de ontwikkelingsstrategie. Ja. En de mening van meneer Bouwberg Wilson is dat de heer Demmers deze met deze opmerking de normen overschrijdt. Uh, ik vind dat niet. Dat wou ik even zeggen. Dank u wel. Ja. Heeft iemand anders iets over de notulen te zeggen? Dat is niet het geval. Dan zijn de notulen vastgesteld. Dank u wel. Dat brengt mij op agenda punt 6. De begroting van paswerk 2011 en de middenboulevard het beeldkwaliteitplan. Dat zijn hamerstukken en daarmee zijn ze hierbij ook vastgesteld. En dat brengt mij vervolgens... Op agenda punt 7. En agenda punt 7 is een benoeming van de voorzitter, projecten en thema's. Want zoals u weet, heeft de heer Stammers om hem over in de redenen zich teruggetrokken als commissievoorzitter. Ik moet u in die zin teleurstellen: we hebben geen kandidaten gekregen. Er bestaat nu nog de mogelijkheid van één van u om zich alsnog kandidaat te stellen. En voor de luisteraar thuis, er wordt een lobbypoging ondernomen om een van de raadsleden alsnog te verleiden dit eervoordeelwerk te doen. Ik constateer dat niemand zijn vinger opsteekt dan wel een interruptie vraagt. Uh, en dat betekent dat die vacature open blijft staan. Ik spreek wel mijn zorg daarover uit, want dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van u allen. Dat maakt het ook in die zin weer makkelijk om achterover te leunen, constateer ik soms. Niet als verwijt, maar als constatering. En ik constateer ook dat daarmee er vaker een beroep gaat worden gedaan op de plaatsvervangend voorzitter, zijnde meneer Bluis, waarvan ik verwacht dat hij nog aanschuift deze vergadering. Voorzitter. Daarmee, meneer De Rode. M meneer Bluis is 20 minuten vertraagd, hij komt uh, ongeveer half acht hier binnen. Oh, ik had nog de hoop, meneer De Rode... Dat u kwam zeggen dat hij definitief voorzitter van projecten en thema's zou worden. Zal ik dat aan meneer Bluis zelf overlaten, meneer de voorzitter? Ik ken u als dat u dat inderdaad doet. Goed. Ja. Dames en heren. Ik heb meneer Demmers gevraagd om via de microfoon het debat te voeren. En niet, ja. nu, en niet nu, meneer Demmers. Maar dat geldt natuurlijk ook voor u allen. En... Laten we vooral in een ontspannen sfeer inhoudelijk elkaar de maat nemen over de onderwerpen die straks aan de orde komen. Want dat proef ik een beetje en dat spreekt mij aan. Agenda punt 8. Het raadsprogramma 2010-2014. U heeft daar in diverse verbanden al over gesproken en de laatste maal in de commissie. En er ligt ook een advies. Mijn voorstel zou zijn om op dit agendapunt... Eerst een algemeen rondje te maken, vervolgens, omdat het een gedragen punt is van college en raad, wellicht als er nog vragen zijn, een beantwoordingsrondje door mevrouw Geurenson, respectievelijk wethouder Tatus. Wellicht nog een rondje van het college en aansluitend gaan we kijken of er nog debat moet plaatsvinden, dan wel stemming. U stemt in, dat vind ik plezierig. Wie wenst in eerste termijn het woord? Ik kijk even rond. Meneer Bawits, mevrouw Geurenson, meneer Simons. Dan zijn aan drie, drie, die drie degene die beginnen. Meneer Bawits, u mag als eerste het spits afbeten. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik herhaal ik maar gewoon even wat we in de commissie hebben gezegd als GroenLinks, dus dat, is, uh, uh, dat het niet ons uh, raadsprogramma is. En dat is het. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Babits. Uh, mevrouw Korensen, vindt u het goed dat ik meneer Simons het woord geef? En dan als er een vraag komt, zou u die gelijk kunnen meenemen. Meneer Demmers wenst ook nog in de eerste termijn. Meneer Simons. Voorzitter, dank u. Het raadsprogramma, dat ziet er indrukwekkend uit. Er zijn een aantal ambities in neergelegd. Uh, er zijn een aantal die we kunnen ondersteunen. Er zijn er ook een groot aantal die we niet kunnen ondersteunen of iets anders zien... Uh, eigenlijk nemen we het raadsprogramma als zodanig voor kennisgeving aan. Dank u wel, meneer Simons. Uh, meneer Demmers. Ja, wij nemen het raadsprogramma ook voor kennisgeving aan. Met uh, die aantekening dat wij uh, op die zaken die ons aan het hart gaan, constructief positief zullen meewerken. Dank u wel, meneer Demmers. En tot slot in de eerste ronde mevrouw Geurensson. Dank u wel, voorzitter. Ik heb in ieder geval geen vragen kunnen ontdekken, dus dat scheelt. Um, ik ga eigenlijk wel herhalen wat ik in de commissie ook heb gezegd. Dat um, Ik vind dat er hier een heel mooi stuk uh, werk ligt waar de VVD... en ik denk dat ik in deze ook kan spreken namens CDA, PvdA, Sociaal Zandvoort... een uh, stuk ligt waar wij in ons kunnen herkennen, waarin ambities uh, zijn verwoord... En dat het een dynamisch document is waar we goed mee uit de weg kunnen de aankomende jaren. En wat ons betreft kan het in stemming gebracht worden. Dank u wel, mevrouw Geurlensson. Is er behoefte vanuit de zijde van meneer Taters? Niets aan toe te voegen hoor ik. En ik neem aan. Voorzitter, bij interruptie. Meneer uh, Wij wilden als GBZ graag een motie bij dit onderwerp indienen. En u vermoedt dat, gelet op het feit dat het debat nu bijna ten einde lijkt, dat dat een handig moment is. Hè? En ik geef u helemaal gelijk, meneer Demmers. Uh, is de motie al verspreid, griffier? Die wordt nu verspreid. Meneer Demmers, wilt u mij een plezier doen, maar vooral ook voor de toehoorders en de luisteraars thuis in die motie, dan niet kort samenvatten of voorlezen. Dan u het woord. Dank u wel. Meneer Demmers, aan u nog steeds het woord. Ja, ja, ik wacht even tot de, de rust is weergekeerd in de arena. Het is wel uniek, dit moment, meneer Demmers. Dank u wel, voorzitter. De Raad der Gemeente Zandvoort in kennis gesteld van het raadsprogramma 2010-2014, gelet op enzovoort enzovoort. Overwegende dat op bladzijde 39 van het raadsprogramma nagegaan moet worden of er gebruik kan worden gemaakt van de crisis- en herstelwet. De crisis- en herstelwet een permanent karakter krijgt en tranches zijn om projecten in te dienen. Het plan Middenboulevard, onderdeel 5D, de hoogste prioriteit heeft in het raadsprogramma voor deze periode... Planvorming en voornemen tot realisatie al twintig jaar duurt... en de traagheid mede te danken is aan het bestuursprocesrecht. Snelle realisatie van het project van regionaal en provinciaal belang is... een stimulans vormt voor economische activiteiten... innovatie en kwaliteit in ruimtelijke zin... en nieuwe investeerders trekt. Constaterende dat de crisis- en herstelwet het volgende beoogt... een duurzame energievoorziening bereikbare economische centra en woongebieden... een klimaatbestendige herinrichting en herstructurering... voldoende en kwalitatief goede woningen en bedrijfslocaties... een versnelling van besluitvorming en vermindering van juridische risico's... het introduceren van wijzigingen in het bestuursprocesrecht... een geconcentreerde besluitvorming over gemeentelijke bouwlocaties... En daarbij concluderen we dat het plangebied van de Midden Boulevard naar aard en omvang in aanmerking komt als aanmelding als crisis- en herstelwet waardig. Roept het college van burgemeester en wethouders op alles te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat voor 1 februari 2011, de einddatum van de derde tranche, het planproject Middenboulevard aangemeld is op de lijst van projecten waarop de crisis- en herstelwet van toepassing is. ...en de Raad voor het eind van dit jaar te informeren over de vorderingen. 9 november 2010, de fractie van GWZ. Namens deze, Michel Demmers. Dank u wel, meneer Demmers. Heeft één uur behoefte om een verduidelijkingsvraag te stellen? Wilt u... Ja, meneer Paap? Ja, dank u, voorzitter. Met zo'n... Een... Kiesers en stelwit. als je dat aan gaat nemen... dan ben ik bang dat je uh, inspraak en participatie voor een groot deel uh, gaat omzeilen hierdoor. Klopt dat, meneer Demmers? Dat is niet waar, andere nog, meneer De Rode. Een vraag voor de heer Demmers: wat wilt u hiermee bereiken, meneer Demmers? Meneer Demmers, dat heb ik net voorgelezen, meneer De Rode. Maar kennelijk is het niet helemaal helder uh, voor de luisteraar. Ik vul maar even de boodschap van de vraag van meneer De Rode in. Uh, is er op een bepaald punt een verduidelijking mogelijk? Ja, de crisis en herstel werd in, in het leven geroepen om uh, allerlei projecten in Nederland... die uh, aan uh, uh, onderwerp zijn van allerlei uh, besluitvormingsprocessen uit verschillende hoeken om die uh, wat te vereenvoudigen. Dus waar uh, normaal vier of vijf stappen voor nodig zijn... Uh, zijn er nu één of twee stappen voor nodig. Dus aan het uh, democratische gehalte uh, wordt uh, niet getornd. Alleen uh, de termijnen en de, en de procedures zijn vereenvoudigd... in die zin dat er minder vanuit allerlei uh, instituties en organisaties opgeschoten kan worden... Het blijkt namelijk de laatste 10, 15 jaar dat allerlei projecten uh, een uh, langzame dood gestorven zijn in de bestuurlijke chaos en de bestuurlijke spaghetti terecht zijn gekomen. En de daadkracht uh, mede door de algemene wet bestuursrecht uh, teniet is gedaan. De regering heeft uh, dit uh, willen voorkomen of uh, willen tegenhouden door een wat daadkrachtiger wetgeving neer te zetten waar wij gebruik van kunnen maken. Er zijn er nu reeds 53 projecten in het land die aangemeld zijn. en die, door, die doorgang gaan vinden. Interruptie. Voorzitter, bij uh, interruptie. Uh, deze discussies doen we eigenlijk over. Want bij het uh, vaststellen van het bestemmingsplan Middenboulevard. is dit ook in de orde geweest. Heeft de voorganger van de heer Demmers. mevrouw uh, Draaier, dit ook uh, ingebracht? En daarop is toen negatief ook door de, de raad geadviseerd. om dit te doen. Dus ik denk ook dat dit een te gespecialiseerd onderwerp is voor dit moment. En dat het eerder op een, uh, beter op een later... Meneer Kramer, bij interruptie, die crisis- en herstelwet... die was nog niet van kracht toen meneer, uh, mevrouw Draaier hier zat. Dus, uh, ik nou, weet niet we waar kunnen daar dan. de besluiten op, uh, op nalezen. Het staat me heel goed bij dat dat toen is ingebracht door mevrouw Draaier. Wellicht was hij toen al in ontwikkeling in de pen... Even de nou wil ik wel graag de discussie aan met meneer Kramer, van, uh, dat, hey, oh, oh, oh, oh, oh, dat de motivatie... Meneer Demmers, meneer we zijn nu nog even in het vragenrondje bezig. Daarna komt er nog, dat kan u geruststellen, een kort rondje debat. Maar daarvoor gaat de portefeuillehouder denk ik ook nog iets zeggen. Dat is hier de gebruikelijke route. Ik had alleen het idee dat er nog een aantal vragen bij uw collega's leefden. En die wil ik eerst boven tafel hebben voordat u kunt debatteren. Beeldvorming. Meneer Stammers, u had uw vinger opgestoken. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, we krijgen ineens deze motie voor onze kiezen en nou bij mij ontbreekt sowieso, ik denk in de fractie ook even de kennis. Op voldoende, althans voldoende kennis om hier uitgebreid op in te gaan nu vandaag. Dus ik denk dat het wat dat betreft inderdaad niet zo'n goed moment is. Heeft u een Mijn, vraag? Uh, nou ja goed, de heer uh, Demmers uh, refereert aan bladzijde 39 van het raadsprogramma. Daar heeft, uh, maar daar staat een veel algemener stuk in. Want dan gaat het alleen over de structuurvisie. Waarom heeft u hier uh, specifiek de middenboulevard uitgehaald? En verder heb ik eigenlijk een vraag aan de, aan de wethouder. Uh, wat hij van dit alles uh, vindt... Dat was het, voorzitter. Meneer Demmers, waarom specifiek middelboulevard? Dat is de vraag. Nou, omdat dit uh, uit, uh, uit, bij uitstek een uh, gebied is wat uh, lokaal uh, overstijgend is. Dat is één. Ten tweede duurt al twintig jaar. En wij hebben in het bestuursprocesrecht uh, zijn we een aantal zaken tegengekomen de laatste vijftien jaar. Die niet misselijk zijn. En die dus op een enige wijze ervoor gezorgd hebben dat de zaak niet uh, van de grond is gekomen. En eh, ik vind, als wij in een raadsprogramma zetten... dat wij eh, in die nodig zullen onderzoeken... CQ gebruik maken van de crisis- en herstelwet... dat er bij uitstek een eh, gebied is van 52.000 vierkante meter. En wat zeer cruciaal is voor de toekomst van Zandvoort... Dat we daar gebruik van moeten kunnen maken. CQ het minste zou zijn om daar een gemotiveerd onderzoek met uitslag daar te laten doen door het college. Dus ik begrijp de twijfel niet zo van uh, meneer uh, Stam is. Nee, het... om... Gegeven zijn uh, website wel, van twee jaar geleden. Dank u wel meneer Demmers. Geen debat. Anderen nog een vraag ter verduidelijking van deze motie. Meneer Babits. Ja, uh, GroenLinks vraagt zich af. Uh, als je zoiets uh, indient, uh, dan zal de eigen organisatie dat natuurlijk moeten indienen. En het is eigenlijk meer een vraag uh, richting wethouder. Uh, ik heb begrepen dat die hierna aan het woord komt. Uh, hoeveel, hoeveel, zou dat, uh, hoeveel capaciteit zou dat kosten? Uh, ja, kosten? En uh, weegt dat op tegen de voordelen? Dank u wel, meneer Bader. Voorzitter, mag ik hier een nee. opmerking over maken? Nee, het was geen vraag nu gericht, meneer Demmers. Spijt me. Staat u vrij om al dan niet in het rondje debat er terug te komen... maar meer ga ja. ik echt niet doen op dit moment? Prima. Andere nog... In de vragende zin, dat is niet het geval. Wethouder Taters, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Uh, voorzitter, ik ben een klein beetje verrast met uh, dit uh, amendement van de... Of is het de motie? Even kijken. De motie van de heer uh, Demmers van GBZ. Uh, maar ik ben wel blij met zijn betrokkenheid die hij toch heeft met uh, de middenboulevard. En uh, er staan toch een aantal zinnige dingen in. In de eerste plaats uh, stelt de heer Demmers dat uh, de middenboulevard wel het een van de belangrijkste projecten is van deze collegeperiode. En dat is dan ook een reden om er extra aandacht aan te geven. Nou, zijn er procedures voor de aanmelding voor de crisis- en herstelwet... en inderdaad 1 februari aanstaande, dan verloopt die termijn. Ik denk dat het verstandig is op dit moment... ...kan ik geen uh, harde toezeggingen doen, maar het is het natuurlijk wel waard om uh, te onderzoeken... ...en dat zal echt niet zoveel mankracht komen, omdat de procedure wel duidelijk is... ...maar die moet toch even bestudeerd worden, uh, om uh, te kijken of het zinvol is om inderdaad dit project uh, aan te melden. Een aantal opmerkingen zijn al gemaakt en dat is inderdaad dat je daarmee uh, mogelijk... Uh, ...participatie en inspraak een uh, minder belangrijke uh, zaak vindt... Al, ...of een minder belangrijke uh, uh, ja, uh, minder belangrijk aandacht geeft... ...dan wat het in een normale procedure zou zijn. Uh, het zou ook, ook kunnen, en ik weet niet of dat uw bedoeling is... ...dat u bij de besluitvorming de raad buitenspel wil zetten... En uh, dat kan ik me dus bijna niet voorstellen. Maar uh, het is absoluut de moeite waard om het even te bestuderen. En uh, ik wil dat terugkoppelen. Ik weet niet of daar met deze toezegging een motie nodig is. Ik uh, wil uh, wat u vraagt om uh, in ieder geval u te informeren voor 1 januari. Meen ik dat is voor het eind van het jaar. Nou die toezegging die, uh, die kan ik wel doen. Uh, dus of daar een motie voor nodig is dat uh, betwijfel ik. Maar dat maakt u zelf uit. Dank u voorzitter. wel, meneer Tatus. Uh, u heeft de portefeuillehouder gehoord. Meneer Demmers. Ja, een van de belangrijkste dingen, zo niet de belangrijkste, is dat wij uh, inderdaad, uh, wat ik al eerder gememoreerd heb, dat we daar 200.000 euro uh, in de Middenboulevard hebben gestopt aan het feit dat dat wat aantrekkelijker moet zijn en dat het in de aandacht moet zijn... wel of niet uh, met behulp van uh, kunstenaars en uh, alternatieve projectbureaus. Maar een van de belangrijkste dingen om gewild te zijn... en om interesse te hebben in deze, dat is het crisis- en uh, herstelwetinstrument. Uh, uh, Want daar bent u uh, tien keer meer interessant voor... Uh, voor investeerders in deze tijd, als dat u dat niet heeft... Dat moet deze raad toch aanspreken. En verder uh, is het eigenlijk een lakmoestproef. Wat, u, wat ik uh, en wij, dus de collega raadsleden, nu voorleggen. Want wij hebben natuurlijk een structuurvisie vastgesteld, voorzitter. Die ligt er niet om. Als wij die stappen echt wel maken. En wij hebben niet maar zomaar voor de ge gezelligheid van het klinkt goed voor 30.000 euro een structuurvisie laten maken. En dan zal u hem toch in moeten vullen. En dan moeten we nu mee beginnen. En als wij als raad nu zeggen van... nou, dat gaan we nog eens kijken. En het inspraak en participatie. Nou, daar zit meneer Stammers van de Partij van de Arbeid... zei hij de vorige keer ook niet helemaal op te wachten. Want hij, is hij zegt in de zaken in de middenboulevard... is genoeg geparticipeerd. Dan denk ik, dan moeten we nu lef hebben. Dan moeten we nu als raad die motie aannemen. Kijk, en als meneer Taters zegt... hé, hey, dat is nog niet zo gek. Ik ga dus op studie. Maar bent u blij met een toezegging? Nou, meneer de wethouder, daar ben ik niet blij mee. Het gaat niet om u, het gaat om mijn collega raadsleden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Dit is uh, de opening van het rondje debat. Meneer Simons. Voorzitter, ik denk dat het een uh, heel goed voorstel is. Maar ik, uh, als ik luister naar het uh, commentaar van de portefeuillehouder... en uh, dat hij een toezegging doet, dan moet ik u eerlijk zeggen... Dat dat al voor mij en mijn collega's voldoende is om dit op te starten. om te onderzoeken of dit uh, mogelijkheden biedt voor Zandvoort in de ontwikkeling van dit project. Daarnaast is er natuurlijk in 2009 uh, uiteindelijk het bestemmingsplan aangenomen. Nou, we zijn al, we hebben, zijn al geconfronteerd met uh, een aantal dingen dat dus het vervolg daarop zichtbaar wordt. Het beeld we hebben dus een uh, beeldkwaliteitsteam uh, benoemd. Uh, we zijn onderweg met dit project. En voor ons is de toezegging voldoende. Dank u wel, meneer uh, Simons. Meneer Stammers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, het antwoord van de wethouder gehoord hebbende lijkt het, die toezegging mij uh, op dit moment uh, voldoende. Uh, overigens is het zo dat de heer Demmers mijn naam een aantal keren roept... Uh, in verband met een, een website van twee jaar geleden... en een aantal opmerkingen die ik onlangs gemaakt heb. Als dat uh, uh, als bedoeling heeft uh, om nog, mij nogmaals te laten zeggen... dat ik niet twijfel aan het belang dat ik hecht... voor het zo snel mogelijk realiseren van uh, het middenboulevardgebied... Nou, dan wil ik hem bij deze wel uh, honoreren... Want die, de woorden en de, de, die ik gezegd heb en de zaken die ik geschreven heb, die uh, staan wat mij betreft nog steeds. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stammer. Hoe wist u dat ik dat ging zeggen, meneer Demmers? Meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik vind het jammer van meneer Demmers dat hij meteen zei... Nee, dat heeft er niks mee te maken uh, Inspraakparticipatie. Het heeft duidelijk wel mee te maken, want het wordt een stuk korter allemaal. Dus voortom gewoon meteen de waarheid zeggen, alsjeblieft, als u dat weet. Uh, verder heeft uh, de wethouder een toezegging gedaan en uh, die uh, ondersteunt Sociaal Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Babits. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, GroenLinks heeft uh, goed geluisterd. Uh, eerst naar Sociaal Zandvoort. Uh, daar, daar is een meningsverschil. Uh, Sociaal Zandvoort zegt dat... Uh, er minder inspraak mogelijk is. Uh, ik hoorde de heer Demmers dat er wel meer inspraak, uh, of wel gewoon normale inspraak mogelijk is. Uh, dat zet uh, GroenLinks uh, zeg maar een beetje aan het, aan het twijfelen. Dat is niet de bedoeling. Dus wij zien op zich dit voorstel graag een keer nog terugkomen. Op dit moment zouden wij niet voorstemmen. Wij zouden hem graag zien terugkomen in een van de volgende raadsvergaderingen. Aangevuld met informatie van de wethouder die we heel graag tegemoet zien. En ook aangevuld met een stukje informatie um, van de wethouder in hoeverre he, die dit participatie... Nu meneer de voorzitter. Meneer Paar, ge... Eén moment meneer uh, Babits. Meneer, meneer Babits, ik begrijp niet uh, waarom u nou weer twijfelt. Want u twijfelt wel heel erg veel. U hoort nu wat ik zei, en de wethouder zei het ook, dat verkort je helemaal, hè? de inspraak. Ja, ja, ik begrijp dat ik... Ja, u dus op... twijfel, die uh, hoef je helemaal niet te hebben. De inspraak verkort je gewoon op deze manier. Ik, Klaar? Ben, ik ben heel blij dat u een sociaal standwoord over zo'n moeilijk onderwerp nu al kunt zeggen... Dat, het, uh, dat u weet hoe het zit en het mij ook zo goed kan vertellen. Ik ben er blij mee, alhoewel ik toch denk dat er... Uh, meer informatie te vinden is dan uh, alleen bij u. En die informatie zou ik ook graag willen hebben. Uh, is dat voor mij? Nee, dat is niet voor mij. Uh, dus ik zou dan even willen... Misschien ja. moet u wat meer gaan koekelen voor het voeren. Nou, zou... u heeft het woord... Ik zou wel graag gewoon van een expert willen horen in hoever die participatie nou gewaarborgd is. Dat is helemaal niet erg. Ik hoef helemaal niet op uw woord of op het woord af te gaan. Zo zwaar hoeven we het niet te doen. We krijgen gewoon schriftelijke informatie. Misschien bij een volgende keer. Daar kijken we naar. Dat is afkomstig van een expert of van de interne organisatie waar ik blind op vertrouw. En dan kunnen we een beslissing nemen. Dank u voorzitter. Dank u wel meneer Babits. Meneer Kramer. Ja, Voorzitter... Ik zie nu in één keer een hele andere discussie en ook andere standpunten naar voren komen dan wij in de Raad hebben gehad. Uh, uh, toen, toen met het uh, toenmalige vaststellen van het bestemmingsplan Middenboulevard. Dit is ook toen aan bod geweest. En daar is door de Raad een duidelijke keuze gemaakt om te kiezen voor CPO. En dat betekent dus een traject in te gaan waar meer inspraak en participatie is. En dat is een andere weg dan deze crisis- en herstelweg. Dus ik denk niet dat het nu op dit moment uh, juist is om dit... Bij interruptie, uh, voorzitter. ...hier te bespreken. Nee Dames. 1 januari uh, 2009 is het onderzoek van start gegaan naar collectief particuliere opdrachtgeverschap. Uh, in de discussie daaromtrent heeft uh, meneer Kramer weten te melden dat het een onbegaanbare weg is... ...want in Heemstede krijg je niet eens voor elkaar... Ten tweede is het zo dat uit het onderzoek is gebleken dat de belanghebbenden op het midden boulevardgebied in het speciaal van Plein eh, niet van het CPO gecharmeerd zijn. En nu een afspraak hebben gemaakt met z'n allen om de zaak eh, om te gaan sparen en de zaak op te knappen. Dus het collectief particulier opdrachtgeverschap als schaamlab om toch een verandering in een bestemmingsplan te krijgen en niet conserverend te laten zijn die is mislukt. Dank u wel. Ik kijk even op meneer Kramer, wilt u daar nog op reageren? Of zegt u... Voorzitter, ik kan daarop gaan reageren, maar ik denk niet dat het de juiste avond voor, de, voor dit is. Ik ben het met u eens, dus... maar ik wilde u niet afkappen. Ja, in ieder geval kan ik ook ja. melden dat dit in Heemstede wel een succes gaat worden. Dus ja, dat is weer een, een verschil van mening. Die ik en gelukkig heb ik staat het niet op de agenda. Um, iemand anders nog in dit debat rond je portefeuillehouder nog iets aan toe te voegen... voordat ik een conclusie trek. Nou, voorzitter, ik heb een toezegging gedaan. Ja, dat is helder. Um, voorzitter, om de motie alsnog te door te krijgen... kan ik er wel iets in veranderen. Uh, dat, laat, dat, laat, uh, dat is uw goed recht, uh, meneer Demmers. Ja. Ik wil alleen een samenvatting even doen... om de klokken gelijk te zetten wat mij betreft. Ik hoor de meeste mensen zeggen... nou, de toezegging van de portefeuillehouder... Lijkt mij verstandig, de VVD zegt zelfs, nou kun je er zelfs kanttekeningen bij plaatsen. Ik vertaal het even in mijn woorden meneer Kramer, want u zegt van we hebben er al een besluit over genomen. Maar daar kan de portefeuillehouder wellicht ook iets in de reactie op zeggen. Dus dat lijkt dat de raadsbreed wordt gezegd, laten we op dit belangrijke onderwerp eerst eens even een stuk van het college tegemoet zien. Met voor- en nadelen zoals de portefeuille er heeft toegezegd. Um, dan rest de vraag aan gemeentebelangen Zandvoort. Wilt u een schorsing om de motie aan te passen of zegt u ik haal de motie van tafel? Of zegt u ik breng een stemming? Um, wij trekken een motie in gezien het uh, voortdurende koudwatervrees gebeuren in deze zaal bij mijn collega's. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers voor het intrekken van de motie. Dat betekent dat wij dan nu toekomen aan de besluitvorming en ook daarin... ...heb ik behoefte aan om iets uh, aan u voor te leggen. Meneer De Vries. Ja voorzitter, sorry dat ik nog even interrupeer. Maar wat gebeurt er nou met de toezegging van de wethouder als de motie is hier getrokken? Het gebruik is dat als het college iets heeft toegezegd en de raad vindt dat plezierig... ...dat het college die toezegging gestand doet. Ook al gaat die motie van tafel. Oké, okay, dank u wel. Anders zou ik namelijk u en uw collega's tekort doen. Maar ook de wethouder. Want die heeft daar toch wel iets over gezegd. U hoort het aan mijn linkerzijde, voor u rechts wordt dat bevestigd. Um, wat wilde ik ook alweer zeggen? Ja, ja. Um, een aantal van u heeft gezegd dat u het voor kennisgeving aanneemt. Ik begrijp dat u dat graag wilt. En ik vertaal dat zo dat u zegt, uh, op hoofdlijnen denken wij dat dat stuk... Nou, zeg voor 70, 80% wel is waar we in ons kunnen vinden, maar op 10, 20, 30% misschien nog niet een nadere discussie bevat. En dat zou u ook met een stemverklaring kunnen afdoen. In die zin, probeer nu een route voor u aan te geven. Uh, dat met een stemverklaring zou je dat kunnen verwoorden, zonder dat je per se in een ja-nee-discussie hoeft te belanden. Want dan heb je een gemotiveerde ja of een gemotiveerde nee. Het voor kennisgeving aannemen, die optie kan ik u niet bieden, hoe graag ik ook het gerecht had willen opdienen. Helpt dat u? Zo niet, dan gaan wij nu in stemming brengen en wat mij betreft gaat dat bij hand opsteken. En dat betekent dat ik u nu vraag, al dan niet met stemverklaring, om te vragen wie is voor het raadsbesluit raadsprogramma 2010-2014 bij hand opsteken, graag. Goedenavond, meneer Bluis. Hartelijk welkom, dames en heren. Dames en heren. Meneer Bluis, u komt binnen op het moment dat ik een stemming vraag. Ik zal u even bijpraten, want ik vind het onplezierig als iemand uh, zijn hand moet opsteken zonder dat hij weet waar we zijn. We hebben het over het raadsprogramma, agenda punt 8. En we brengen in stemming het raadsvoorstel, zoals dat er ligt. En dat is. Al dan niet instemming met dat programma. En ik heb zojuist gevraagd wie voor is. Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van de VVD, de fractie van Sociaal Zandvoort, de fractie van de Partij van de Arbeid en de fractie van het CDA. Wie is tegen dat programma? Tegen zijn de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort, GroenLinks, D66 en de oude Partij Zandvoort. Stemverklaring alstublieft, voorzitter. Ja, wij ook, voorzitter, alstublieft. Meneer bouwberg wilson U gaf al aan eh, dat het goed is om niet alleen maar ja of alleen maar nee te zeggen. Eh, We hebben niet voor niets aangegeven de motie, althans, pardon, de, de, de, het raadsprogramma voor kennisgeving aan te nemen. U zegt die mogelijkheid is er niet. Er staan voldoende zaken in die wij kunnen ondersteunen. Maar er staan ook nogal wat zaken in die wij niet kunnen ondersteunen. En dat zullen wij in de, de uitvoering en in de bespreking van het raadsprogramma nader tot uitdrukking brengen. Dank u wel meneer Barbara Gilson. Iemand anders nog behoefte aan een stemverklaring? Als toch dit rondje wordt gedaan. Meneer Demmers. Ja, de fractie van GBZ. Inclusief mij was met uh, positieve twijfel uh, hier de zaal binnengekomen. Ook ten aanzien van het raadsprogramma. Omdat onderlinge verhoudingen tussen GBZ, VVD en de Partij van de Arbeid... Uh, ja, eigenlijk best wel goed zijn. Waren. Maar gegeven het gedrag, het gedraai... Met deze laatste motie uh, hebben we ons over het randje weten te duwen om uh, niet alleen uh, tegen het raadsprogramma te uh, stemmen op dit moment. Maar ook om voor de zoveelste keer in verschillende samenstellingen met verschillende personen de VVD erop te trappen dat ze de zaak frustreren. Meneer Demmers, een stemverklaring is kort en bondig. Het CT. dat als geen ander. Ik ga het niet meer herhalen vandaag. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen en er twee stemverklaringen bij zijn genoteerd. En dat betekent ook dat u een uitdaging heeft liggen. Wij allen overigens. Dat brengt mij op het agendapunt. Toch eventjes. Ik vind dat er een opmerking wordt gemaakt. En er wordt net ook naast mij een andere opmerking gemaakt door de heer Demmers. Die ik niet gepast vind. En ik wil graag weten waar dat op betrekking heeft. Welke opmerking bedoelt u? Uh, nou, Er wordt net gezegd dat de VVD de boel frustreert. En ervoor wordt gezegd dat we sukkels zijn. Dat heb ik niet gehoord. Ik heb, het debat wordt hier via de microfoon gevoerd. Het gebeurt wel vaker dat u kennelijk in een onder onsje dingen uitwisselt waarvan ik het werkwoord of het zelfstandig naamwoord niet hoor of wil horen. Zeg ik maar even hardop. Ik heb net ook meneer Demmers al onderbroken, omdat ik vond dat hij uit de pas liep. Wat wilt u dat ik nog meer doe? Ja, ik vind het moeilijk om, uh, om daar zelf een oordeel over te geven. Maar ik vind niet dat iemand op zo'n manier over uh, zeg maar de VVD kan spreken. En wat ik u hoor zeggen, zelf, is de... dat u zich daar niet in herkent... Ja. In wat wordt gezegd, dat is duidelijk. Er is ook niet om instemming gevraagd, maar u herkent zich er zelf niet in. Punt. Ja? En dat betekent dat wij toch inmiddels zijn aanbeland bij agenda punt 9, de ontwerpbegroting. En wij gaan dat doen op de bekende en gebruikelijke wijze. En u heeft hem ook gekregen. De partijen krijgen naar grotere gelegenheid om hun algemene beschouwing hier kenbaar te maken. Daar komt er een reactie van het college op. Tot slot in deze algemene termijn een rondje debat. En wij hebben met elkaar afgesproken. En ik zeg dat ook maar voor de toehoorders en de luisteraars thuis. Dat iedere partij ernaar streeft om die algemene beschouwingen. Kort en bondig te houden in die zin dat een tijdlimiet van 8, 9, 10, 11 minuten wel het haalbare zou kunnen zijn om de attentiewaarde ook hoog te houden. De algemene beschouwingen. Wij beginnen met de VVD en ik ga ervan uit dat mevrouw Geurenson daarin de... Is. Als u even wacht totdat de stukken worden uitgedeeld... Mevrouw Geurenson, mag ik u uitnodigen om als eerste uw algemene beschouwingen te geven? Dank u wel, voorzitter. Bij de voorjaarsnota hebben wij al een groot deel van onze algemene beschouwingen gegeven en richting gegeven aan de begroting voor 2011. Een aantal zaken die wij daarbij hebben aangegeven zijn ook terug te vinden in deze begroting. Bij die voorjaarsnota hebben we ook heel nadrukkelijk ingezet op één punt... En dat betekent voor ons de lastenverzwaring voor de burger voor het aankomend jaar. Als je dan gaat kijken van de, wat gaan we vertellen of wat gaan we uitdragen bij deze algemene beschouwingen... dan wordt het op een gegeven ogenblik lastig. Het is natuurlijk heel simpel om het verhaal van toen te herhalen. Maar gelukkig heb je op een gegeven ogenblik ook nog hulp van inwoners. En dan komt er op een gegeven moment een brief op je pad. En is zo'n brief eigenlijk precies hetgeen waarvan je zegt dat is hetgeen waar de VVD zich in kan vinden... De ingezonden brief van de VVD. Mijn naam is Henk, Henk Paap, eentje van Ga maar Paapje. Ik woon samen met mevrouw Ingrid, eentje van Je weet wel wie, in de Pieter Paapstraat in Park Duinwijk. We hebben twee thuiswonende kinderen, Saskia en Jeroen, drie honden en werken ook allebei in het dorp. We zijn hier geboren en getogen en we houden van ons dorp. Maar er moet ons iets van het hart: het gaat niet goed met ons. Wij zijn hardwerkende mensen en gewend om altijd voor ons eigen te zorgen. Maar mevrouw, dat lukt niet meer. Het lukt niet meer om als hardwerkende burger je eigen broek op te houden. Mijn vrouw kan er niet meer verslapen, Ze heeft ook vaak huilbuien en dat is lastig, weet u. Dus ik zei tegen mevrouw dat ze er dan maar een baantje bij moest zoeken. Ja, een mens moet toch wat. Maar daar ging ze nog hadden van huilen. Snapt u dat nou? Ik niet. En dat begrijpt mevrouw weer niet. Die zei dat ik wel een stap harder kon lopen, maar dat gaat niet, weet u. Want ik heb al jaren last van mijn rug. En dan kan je niet hard lopen, maar dat schijnt zij niet te snappen. Maar mevrouw, ik weet me geen raad meer. Misschien dat u me kunt helpen. Want ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar we zien het niet meer zetten. En de schaamte, dat is verschrikkelijk. Want dat je als volwassen kerel tegen je kinderen moet zeggen dat dingen niet meer kunnen, dat is echt dramatisch. Dat je niet voor je eigen gezin kan zorgen, dat is toch erg. Want alles wordt alleen maar duurder in dit land. En echt alles, mevrouw. Dat kan toch niet? Daar moet u wat aan doen. Het kan op deze manier niet doorgaan. En u moet ons daar behelpen. Want al die grote bedrijven en de politiek, ze doen maar. Weet u, volgend jaar moeten wij 416 euro meer betalen voor de zorgverzekering. Voor de basispremie. En ook de rest wordt duurder. Want de tandarts van de kinderen moeten we hun ook zelf betalen. Ze zijn namelijk net 19 geworden. Een tweeling, weet u. En het eigen risico, ook 5 euro omhoog. En dat is vaak het ergste, mevrouw. Dan zeggen ze, ach meneer, waar maakt u zich druk om? Het zijn maar een paar eurotjes per jaar. En de energieprijzen gaan waarschijnlijk ook weer omhoog. Men denkt dat de prijzen gaan stijgen omdat het beter gaat met de economie. Nou, het is fantastisch dat het beter gaat met de economie. Maar daar werken wij niets van, mevrouw. Met de economie bij ons thuis gaat het steeds minder. In 2010 al minder... ...en in 2011 nog minder. En weet u wat de wijze heren van Nieuwet bijvoorbeeld zeggen tegen ons? Dan zeggen ze bij punt 1, want hebben ze zo'n mooi lijstje op hun website staan... ...wat je moet gaan volgen. Ken uw inkomen. Nou mevrouw, dat ken ik, daar verandert weinig aan. Daar komt niets bij. Ik kan wel een looneis neerleggen... ...maar daar heeft mijn baas op dit moment geen boodschap aan. Nee, dan de Abfacabo, die heeft het lekker begrepen een loonheids van 2% voor 2011. En ja, ik kan wel gaan raden wie dat mag gaan betalen. U en ik, mevrouw. Dan zeggen ze ook op die website... ga aan de slag met uw financiële situatie. Want, zeggen ze, een overzichtelijke administratie... is van groot belang om goed rond te komen. Bovendien, staat er op de website... zijn mensen die hun financiële administratie netjes bijhouden gelukkiger dan mensen die minder goed met hun geld omgaan. Dat hebben ze mooi verzonnen, mevrouw. Ik word met de dag gelukkiger als ik zie hoeveel we extra moeten gaan betalen. Want wie zo'n punt verzint. En op punt drie, zorg voor een buffer. Ja, mevrouw, dat is handig, maar van een kale kip kan je niet plukken. Ik ben al blij als ik de rekeningen kan betalen. En dan moet ik ook nog gaan sparen. Ze verzinnen het wel daar. Want bij punt 4 zeggen ze namelijk, als u uw baan verliest. Mevrouw, dan kan ik vast gaan kijken hoe zwaar ik het ga hebben als ik mijn baan verlies. Nou snap ik ook meteen punt 2, dat ik gelukkig word als ik de administratie, administratie netjes bijhoud. Want het kan altijd nog erger. Bij punt 5 zeggen ze dan, pas uw uitgavenpatroon aan. Nou, die dacht ik te snappen. Maar weet u wat ze daarbij vertellen? Aan de vaste lasten zult u niet direct iets kunnen veranderen. Wel aan de dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen, cadeautjes en uitgaan. Nou mevrouw, die had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Maar weet u, weet u wat mevrouw Ingrid gisteren tegen mij zei? We gaan emigreren. Dit hele land wordt aan haar lot overgelaten door de elite... en de hardwerkende burger wordt keihard genegeerd en uitgeknepen. Kijk maar, alles wordt duurder. Het is een eurotje hier en een eurotje daar... Maar als je het bij elkaar optelt, is het een heel bedrag. En wat krijgen we daarvoor terug? Niets. Ja, nog harder werken voor hetzelfde geld. Want denk maar niet dat mijn baas ook maar een eurotje extra schuift. Dus Henk zei mijn Ingrid, we gaan emigreren. Ik vroeg haar vervolgens waarheen. Want waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Ik kan niet naar Duitsland, want daar zijn ze zo streng. Waar kan ik dan heen? Ik kan ook niet naar Chili. Ik kan niet naar Chili, want daar doen ze zo eng. Dus ik zei tegen Ingrid. Ingrid, het gras is altijd groener bij de buren. Ieder land en iedere stad heeft zijn eigen sores. Ik wil blijven. Blijven is antwoord. Wij de VVD en deze partij zal er alles aan doen het gras nog groener te maken. Het is nu even moeilijk voor iedereen. Maar aan het eind van iedere tunnel gloort licht. Dat heb ik mijn Ingrid gezegd, mevrouw. Want ik geloof dat u doet wat u zegt. Dat u uw afspraken nakomt. Een man een man. Een woord een woord. Ja hoe dat moet als een vrouw het zegt weet ik eigenlijk ook niet. Maar u begrijpt me vast wel. U heeft toch gezegd samen met uw andere regeringspartijen. Dat er bezuinigingen gaan komen bij de gemeente. Dat het een nadrukkelijke inzet is om de lasten van de burger te verzwaren, niet te verzwaren. Dat zijn wel hele mooie maar ook moeilijke woorden. Volgens mij zegt u hier gewoon meneer Paap. Wij gaan geen extra geld in u vragen. Want u zegt zelf, we gaan minder uitgeven en meer inkomsten halen uit het toerisme. Dat u dus, net als ik, even gaat kijken naar het lijstje van het Nibud. Dat u dus ook even gaat kijken waar u minder gaat uitgeven aan de dagelijkse uitgaven als boodschappen en cadeautjes. En dat u even naar uw inkomen gaat kijken. En misschien zegt uw baas in Den Haag, net als de mijne, dat u er volgend jaar ook niets bij krijgt. Nou mevrouw, dan moet u net als ik gaan bezuinigen. Want u zou mij echt op mijn ziel trappen als u dat niet gaat doen. En weet u, nu ik het allemaal heb verteld, lucht dat ook op. Ik denk wel dat u dat samen met die andere mensen kan. Dat u best snapt dat het tijd is om de mouwen op te stropen. Er is een meneer daarbij u, mevrouw, die voor Feyenoord is. En die zegt dan geen woorden maar daden. Ik zeg dat meester anders. Niet piep, maar poetsen mevrouw. Ik ben blij dat u naar mij willen luisteren. En ik ben straks helemaal blij als u hier iets aan gaat doen. Met vriendelijk groet, Henk Paap. Oh ja, en de groetjes van Ingrid. Dat was hem wat u betreft, mevrouw Geurenson. Ja. Wilt u dat de brief wordt ingeboekt als ingekomen stuk? Dat lijkt me een goed plan. Dank u wel. Ik ga naar de oudere partij antwoord. meneer Simons, denk ik. Voorzitter, dank u wel. Leden van de Raad, leden van het college, toehoorders op de tribune en luisteraars thuis. De programbegroting 2011 weerspiegelt de gevolgen van het in voorgaande jaren focussen op het voorkomen van lastenstijgingen voor de burger. En ik denk dat dit onderwerp goed aansluit bij wat... De VVD net heeft gezegd. Het gevolg daarvan is namelijk dat de gemeentelijke inkomsten achterblijven. Ondanks meevallende bezuinigingen van het Rijk komt onze gemeente bij ongewijzigd beleid fors in de rode cijfers. Daarom zijn de Raad bij deze begroting bezuinigingsrichtingen voorgelegd. Begrotingsjaar 2011 vertoont door het nog niet vastgestelde saldo van op 2 een tekort van ...325.355 euro. En in de opvolgende jaren wacht ons een taakstellende bezuiniging... ...van respectievelijk 9 ton, 7 ton en 6 ton. En uit afgevaardigde, uit de fracties gevormde werkgroep... ...zal de Raad in het eerste kwartaal van 2011... ...de benodigde ombuigingsvoorstellen voorleggen. En dat betekent dat de beraadslaging over programma begroting 2011... ...in feite pas sluit als de Raad, streefdatum eind maart 2011... ...over de bezuinigingsvoorstellen van de werkgroep zal beslissen. Meer inkomsten zijn nodig om het huidige voorzieningenniveau te kunnen behouden. Met betrekking tot de dekkingsvoorstellen 2011-2014... ...constateren wij dat de stijging van inkomsten grotendeels afkomstig is... ...uit het verhogen van de toeristenbelasting en het verhogen van de parkeertarieven. Wij belasten daarmee dus vooral onze bezoekers. Verder constateren wij dat de oplossingsrichtingen... waarover de werkgroep bezuinigingen zal adviseren... mede ter koste gaan van het huidige voorzieningeniveau. Wij menen dat indien de burgers voor de keuze worden gesteld... om te kiezen voor een beperkte lastenverzwaring... of voor het afschaffen van zaken als schoolzwemmen, zorgloket... sportraad, schoolbegeleiding, logopedie... en het kort op allerlei subsidies aan verenigingen... dat men dan niet al... ...deze afschaffingen en kortingen zal kiezen. OPZ is niet tegen bezuinigen, waar dat nodig is, en dus te verdedigen is... ...maar we vinden dat deze begroting van te weinig ambitie en durf getuigt... ...om ons huidige voorzieningenniveau te kunnen behouden. Wij zijn voor het behoud van voorzieningen en mensen... ...en menen dat wij een kostenstijging om dat mogelijk te maken aan onze burgers kunnen uitleggen. Burgers begrijpen heel goed dat de gemeente met minder inkomsten niet hetzelfde kan blijven uitgeven en dat er van burgers om hen toch hetzelfde voorzieningeniveau te kunnen blijven bieden extra geveld gevraagd zou moeten worden. Wij willen daarmee dan ook niet wachten tot 2012, maar vinden dat dit eerder kan en moet gebeuren. Want hoe langer daarmee wordt gewacht, hoe groter de inhaalslag en dus de gevolgen voor de burger zullen zijn. Wij zullen de Raad daarom een voorstel doen om al in 2011 meer inkomsten te genereren. Of, ik TBM, de BM, ruimte, andere ruimte te vinden in hetgeen voorligt. De organisatie en de personele lasten. Veruit de grootste kostenpost die op de begroting drukt, is die van ruim 11 miljoen euro aan personele lasten. Gezien de bezuinigingstaakstelling zal de Raad zich onzins inzien veel intensiever dan tot dusver met de doelmatigheid en efficiëntie van de organisatie moeten gaan bezighouden. Daarom dient de Raad in staat te worden gesteld om van alle producten en diensten vast te kunnen stellen wat deze kosten in Zandvoort, CQ in andere gemeenten en of bij alternatieven voor de bestaande ambtelijke organisatie. Het besluit om benchmarking te beperken tot enkele programma's moet naar onze mening snel worden teruggedraaid. Ten einde de raad in staat te stellen om op managementniveau voluit te kunnen meedenken. Dat is sowieso nodig omdat gemeenten er forse taken bij zullen krijgen. En de vraag daarmee actueel is hoe zeker waar de gemeente die tegen de laagte kosten kan onderbrengen en welke organisatievormen daarbij overweging verdienen. Het is tevens nodig om te kunnen bezien voor welke bestaande en nieuwe programma's, producten of diensten het samenwerken met andere gemeenten wenselijk of wellicht noodzakelijk is. Zorgvuldig omgaan met de belangen van personeel houdt er onze mening mede in dat wij waar mogelijk kansen bieden om personeel in te zetten voor de uitvoering van nieuwe taken die op gemeenten afkomen. Lasten nemen toe, inkomsten blijven achter. Er zijn hogere kosten te verwachten voor het uitvoeren van sociale wetten zoals bijvoorbeeld uitbesteed aan paswerk. De werkstelling zal door de gevolgen van de haperende economie moeilijker zijn, hetgeen tot hogere lasten voor de gemeente kan of zal leiden. Ook zijn er hogere lasten te verwachten voor de VRK en de GBKZ als mede door de verlaging van het budget voor de WWB, de, werk, de wet werk en bijstand. De rentelasten, in 2011 circa 5,6 miljoen euro, drukken in toenemende mate op de exploitatie. Als gevolg van de diverse lopende en aanstaande projecten zoals hiervoor genoemd, zullen die rentelasten nog aanzienlijk toenemen, waardoor de netto-schuld als aandeel van de exploitatie verder zal stijgen. Ook al ligt deze in 2009 met 75% nog ver onder de gevarenzone, 150%, de financieringsbehoefte zal in 2011 en de komende jaren snel stijgen en dus is een herbezinning hoe om te gaan met de omvang van de rentelast naar onze mening gewenst. Onvoldoende middelen voor het realiseren van bestaande en nieuwe ambities. Voorlopende projecten zoals het LDC en de Middenboulevard, voor toekomstige projecten in Nieuw-Noord, voor nieuwe scholen Gertebach, Oranje School voor herinrichting gashuisplein, voor de renovatie van gebouwde krocht, voor het bewaren van de kleinschaligheid van het centrum, voor monumentenbeleid, voor kunst- en cultuurbeleid, voor openbaar groen, voor het aanleggen van speelveldjes en speelplaatsen, en ook voor, de, voor het realiseren van nieuwe ambities, zoals neergelegd in het raadsprogramma 2010-2014, zoals, en ik noem er nu zes op, punt A... ...medische voorzieningen en de verstrekking van noodzakelijke medicijnen... ...het hele jaar door 7 x 24 uur beschikbaar. Punt B. Een extra investering van 6 ton is de komende drie jaar nodig... ...om een zesde deel van het bomenbestand duurzaam en structureel te behouden. Dit bedrag is niet opgenomen in de ontwerp, programbegroting... ...of de meerjarenraming. Punt C. Uit onderzoek en bespreking moet blijken wat in het gebied centrum... Het beschermen waard is. De kosten van onderzoek worden geschat op 30.000 euro. Dit bedrag is nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2011. Punt D. Al enige tijd wordt gewerkt aan het opstellen van de erfgoedverordening. Uit de beleidsnotitie zal blijken welke middelen beschikbaar moeten komen. Momenteel zijn er geen budgetten, nog ambtelijke deskundigheid en aan capaciteit. Punt E. Het is nog niet te zeggen welke middelen nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het concept Brede School van het scholencomplex De Golf en de oranje Nassau school Deze middelen zijn ook niet begroot. Het laatste punt, punt F. Er wordt gewerkt aan het maken van een aantal stedenbouwkundige modellen voor de locatie Huis in de Duiden en de Gertabach-locatie. Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 150.000 euro. De investering in nieuwbouw is niet opgenomen in de meerjarenramming. Voor het realiseren van al deze ambities zijn aanvullende dekkingsmiddelen nodig. Extra middelen voor het realiseren van de genoemde ambities zijn zoals gezegd niet in de programbegroting voor 2011 en op volgende jaren voorzien. Zoals eerder hiervoor al aangegeven zijn wij voornemens de raad door middel van een motie tot zodanige besluitvorming voor... En over de benodigde aanvullende middelen te bewegen, dat die deels al met de ingang van 2011 gerealiseerd kunnen worden. Bij het behandelen van de diverse programma's zullen wij nader ingaan op diverse speerpunten zoals die ook in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Ten slotte, meneer de voorzitter, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle medewerkers van de ambtelijke organisatie te danken voor hun inzet, ten te behoeve van inwoners en gemeentebestuur, met name de financiële medewerkers die alle gegevens hebben vertaald in cijfers en invloeden daarvan op de te verwachten resultaten. Dank u wel voor uw aandacht namens OPZ. Dank u wel, meneer Simons. En dan krijgt het cda het woord meneer de rode zie ik dat goed ja dank u wel uh, meneer de voorzitter geachte voorzitter geachte wethouders en collega raadsleden de begroting 2011 ligt voor ons en er moet de komende periode veel gebeuren binnen de gemeentegrenzen van zandvoort voor mij persoonlijk is dit mijn eerste algemene beschouwing als fractievoorzitter van het cda zandvoort naar mijn mening een hele eer en een eer om het stokje over te nemen van Gertjan bluis en samen met commissielid Kees Metters vormen we een sterke fractie voor de komende periode. Het CDA Zandvoort wil actief meewerken aan het verwezenlijken van een bruisend Zandvoort...